4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft nog geen akkoord bereikt... over een nieuw uitvoerend comité, ofwel kabinet. Het vorige comité werd vorige maand ontbonden. Mahmoud Jibril, die wordt beschouwd als de leider van de nieuwe machthebbers... zei dat er inmiddels over een aantal ministers overeenstemming is... maar over enkele anderen moet nog nader worden gesproken, zei hij. Volgens bronnen rond de onderhandelingen... zou ook de rol van Jibril zelf ter discussie staan... En ook zouden sommigen betwijfelen of er al een nieuw kabinet moet komen... voordat het verzet van het oude regime volledig is gebroken. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de poging van de Palestijnen... om volwaardig VN-lid te worden zal falen. Volgens hem zijn vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen... de enige weg vooruit. Netanjahu deed zijn uitspraken in het wekelijkse kabinetsberaad. De Palestijnse president Abbas heeft aangekondigd dat hij vrijdag... het VN-lidmaatschap gaat aanvragen bij de VN-veiligheidsraad... Maar Netanjahu voorspelt dat de Verenigde Staten die aanvraag zullen blokkeren. De VS heeft een veto-stem in de Veiligheidsraad... en heeft al gezegd de positie van Israël te steunen. Netanjahu verwacht dat de Palestijnen bij zinnen zullen komen... en terugkeren aan de onderhandelingstafel. In Den Haag wordt vandaag gedemonstreerd... tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Naar het Mali-veld komen onder meer chronisch zieken, gehandicapten... werknemers van sociale werkplaatsen... en ambtenaren van gemeenten, rijk en provincies. Organisatoren vinden dat de regering onverantwoord hard ingrijpt in de portemonnee van veel Nederlanders. Met name gehandicapten en chronisch zieken zijn bang dat ze onevenredig hard worden getroffen door een opeenstapeling van maatregelen. Ze kunnen bijvoorbeeld minder huurtoeslag krijgen, moeten meer voor zorg betalen... en worden daarnaast nog getroffen door bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Dan het weer. Aan de kust kans op een enkele bui, in de rest van het land droog, maar wel kans op mist...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 de wereld in allerlei opzichten beleidsmatig... en misschien ook op de lange termijn wel strategisch kantelt... van de wereld waarin de meesten van ons zijn opgegroeid. de naoorlogse wereld die verandert in hoog tempo... in een wereld die in allerlei opzichten... volstrekt nieuwe structurele gegevenheden vertoont. Denkt u aan het feit dat in 1979 Deng Xiaoping... herinnert u zich nog Deng Xiaoping? Dat was dat kleine Chinese leidertje, kettingroker en toch 92 geworden. De man die moet een ijzeren stijl hebben gehad. Hij had bovendien al die jaren Mao Tse toen overleefd... die nog heel wat erger is dan longkanker. Uh, bij wijze van spreken. Ja, in 79 zegt Deng... wat die andere Aziatische mogendheden kunnen, daar kunnen wij ook. Hè. Denkend natuurlijk aan Taiwan en aan Singapore... En aan Zuid-Korea al die, die zogenaamde Asian Tigers, hè, de kleine... en nu de grootste van alle besloot ook tijger te worden. En dat hebben we gemerkt. Ja, voordat u denkt van, oh wat erg, alles wordt in China gemaakt. Dat valt nog aan mee. Wij maakten toch al niet zoveel, dus dat scheelt. Hè, het is vooral onhandig voor mensen die zelf veel maakten. En bovendien, u zal nu wel in de krant hebben gelezen... dat, dat terwijl de Amerikaanse economie in alle opzichten op zijn reet ligt de Amerikaanse consument eigenlijk voor het eerst sinds 200 jaar... in een toestand van comateuze rust is geraakt... trekt met name de Duitse economie aan... juist vanwege, nietwaar, dat productiewonder... wat in de afgelopen 30 jaar in Oost-Azië is ontstaan... en daar profiteren wij weer van. Weliswaar doen wij allemaal net alsof Duitsland niet bestaat... maar misschien wel nuttig dat ik u toch nog even vertel... aan onze Oostgrens, dames en heren, ligt een reusachtig land... 80 miljoen inwoners. Tot zeer voor kort de grootste industriële exporteur ter wereld. Pas zeer recent gepasseerd tijdens de kredietcrisis door de opkomst van China. En zonder dat land, dat grote land aan onze oostgrens... van dat land zijn wij voor meer dan 30% afhankelijk... wat betreft onze eigen economische activiteit. Dus gaat het eigenlijk ons betrekkelijk goed. Ja, dat is eigenlijk de toestand waarmee we zitten aan het eind van de jaren... 70 en het begin van de jaren 80. Onzekere jaren. Jaren van een veel grotere structurele problemen op economisch gebied dan wij nu hebben als gevolg van de kredietcrisis. Maar u weet, crisissen worden vaak door politici een beetje overdreven, zodat ze allerlei dingen kunnen doen die ze alleen kunnen doen als ze ons wijs hebben gemaakt dat er crisis is. Dan wordt zij ook alweer die medewerker van Obama... je moet je een goede crisis nooit laten ontgrippen. Nu heel kort even de ontwikkelingen in Nederland... die eigenlijk allemaal precies die parallelie vertonen... met die veel grotere ontwikkelingen. Ook daar geldt, denkt u toch vooral niet dat wij een uniek land zijn... waar alles anders gaat dan in andere landen. Wij vertonen over het algemeen in de afgelopen 60 jaar... Precies hetzelfde ontwikkelingspatroon... met precies dezelfde ups en downs als de rest van West-Europa. In september 81 alleen de ouderen kunnen zich dat nog herinneren... kwam in Nederland een van de aller, aller, ongelukkigste kabinetten... aan het bewind die wij ooit gehad hebben... namelijk het kabinet van Acht den Uyl. Van Acht werd minister-president... had er al niet zo verschrikkelijk veel zin meer in... Hij vond Wiegel wel gezellig, maar den Uyl daar zag hij niks in. Vond hij maar een fanaticus, geloof ik... Kabinet van 8 en L, dat is het enige kabinet wat zijn ontslag weer aangeboden heeft voordat het eigenlijk zo'n beetje geïnstalleerd was. Maar goed, dat is niet aangenomen. Zo heeft het nog een tijdje doorgekrukt, ergens tot in het late voorjaar van het volgende jaar. En eigenlijk zou je het kabinet van 8 en L kunnen beschouwen als de laatste ademtocht van de beleidsmatige ideeën van de jaren 60 en 70. Namelijk dat de overheid wel degelijk de werkgelegenheid overeind zou kunnen houden. ook onder de duistere omstandigheden die ondertussen waren ontstaan. En dat zou dan Joop den Uil doen. Die had een extra superministerie van Sociale Zaken. Maar eigenlijk begreep iedereen wel dat dat niet de weg was die men moest gaan. En dat kabinet dat valt dan tenslotte. En dan krijgen we weer verkiezingen. En dat leidt tenslotte tot het eerste kabinet Lubbers. Laat ik het maar direct zeggen. Lubbers is denk ik de meest onderschatte minister-president sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat komt omdat als het goed gaat, dan kan iedereen minister-president zijn. Ja, de een doet het dan misschien nog iets beter dan de ander. Ja, Lubbers is een eigenaardige man, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Dat gaan we ook niet bespreken, maar ik denk wel dat je een minister-president moet toetsen aan het feit... dat hij onder zeer lastige omstandigheden, als alles eigenlijk tegenzit, erin slaagt om een vrij ingrijpende wending van het overheidsbeleid tot stand te brengen... die uiteindelijk, zoals we zullen zien, zeer positieve effecten heeft gehad. Misschien zal een enkeling onder u zeggen, maar is Willem Drees dan niet? Dat leer je toch altijd? Willem Drees, dat is de beste minister-president die we ooit gehad hebben... Dat is de enige rode minister-president waar alle VVD'ers op zouden hebben gestemd... als hij nu nog zou leven. Het heeft niet veel gescheeld, maar ja, hij is 102 geworden. Maar Drees was minister-president in een tijd dat het goed ging. Ik heb het al eens eerder gezegd. Als ik in 1948 minister-president was geworden... ik was toen vijf. Maar ja, daar lacht u om. Maar ik was een vrij voorlijk ventje. <lacht> En ik was het gebleven tot 1958, toen was ik dus ondertussen 15 geworden... dan was het in Nederland, denk ik, niet fundamenteel anders gegaan dan het nu gegaan is. Oké, okay, Drees was streng en hij was efficiënt en hij was tegen elke vorm van verspilling... maar onder heel lastige omstandigheden. Een bedrijf wat snel groeit in een hoogconjunctuur, daar kunt u ook directeur van worden. Dat is helemaal niet moeilijk. He, u zegt gewoon elke ochtend uh, hetzelfde recept als gisteren. Maar... Maar als slecht gaat, ten dreigt failliet te gaan. De zogenaamde turnaround managers. Dat zijn mensen waar je achting voor kunt hebben. En in die zin was eigenlijk Lubbers in allerlei opzichten... te beschouwen als een turnaround manager. Dat was voor een belangrijk gedeelte overigens gebaseerd... op het zogenaamde akkoord van Wassenaar... wat in november 82 tot stand komt... en waarbij werkgevers en werknemers... beloofden de loonkosten systematisch laag te houden... over een zeer lange periode van tijd. Daarmee kreeg dat kabinet de wind in de rug. En geleidelijk aan ontstond eigenlijk in Nederland... een brede beleidsmatige nieuwe consensus... over dat beleid wat er gevoerd werd. De werkgevers waren het ermee eens, de werknemers waren het ermee eens... en eigenlijk waren alle grote politieke partijen het er ook mee eens. De eerste twee kabinetten, zoals u weet, waren met de VVD. Dat is toen spaakgelopen, het derde kabinet Lubbers was... met de Partij van de Arbeid... Dat kwam omdat ondertussen de WHO gesaneerd moest worden. En ze begrepen wel dat je daar een wat breder maatschappelijk draagvlak voor nodig had... om dat er doorheen te krijgen. Ja, als je ingrijpend wil saneren in een land... dan moet je je politieke draagvlak in principe zo breed mogelijk houden. Daar was Lubbers in allerlei opzichten een meester in. En u weet, daarna verdween Lubbers. Die was ondertussen gedeeltelijk overspannen geraakt. En het CDA kreeg de eerste doodknal voor zijn hoofd in 1994. En toen hebben we nog twee kabinetten kok gehad. Die in feite precies hetzelfde beleid voerden... als de drie kabinetten Lubbers. En het interessante is, dan is het CDA een oppositie... maar er is eigenlijk geen oppositie. Nou ja, we zullen zo zien, er ontstaat langzaam oppositie... maar bij de grote bestuurlijke partijen is geen wezenlijke oppositie. Er is een brede consensus. En bovendien, dames en heren, een gedepolitiseerde politieke consensus. Het waren zeer technocratische kabinetten. Men zei ook van, zit nou niet aan onze kop te zeuren met allerlei politieke praat. Het gaat er nu om dat we die Nederlandse economie saneren... en wel zodanig dat we op de wereldmarkt weer mee kunnen tellen. Hè? Dat we daar een, een gunstige concurrentiepositie opbouwen. Dus van eigenlijk van echte... Hè, denk aan Lubbers die een no-nonsense beleid voerde. Wat al aangeeft dat het eigenlijk niet veel politiek etiket had. Iedereen was het er wel over eens. En weet u nog, Wim Kok... die voortdurend bezig was zijn ideologische veren af te schudden. Je had die al helemaal niet meer. Uit het FNV overgehouden. Maar wat hij dan nog had, die paar kleine plukjes... het was eigenlijk een soort kip uit een legbatterij, zou je kunnen zeggen. Je hebt ook nauwelijks veren. Die bliest die ook nog weg. En toen zei hij dat hij opgelucht was... dat hij van dat donskleed ook af was. Maar dat is een heel interessante ontwikkeling... die essentieel is voor de opkomst van het Nederlandse populisme. Want wat gebeurt er? Onze grote drie regeringspartijen... CDA, VVD, Partij van de Arbeid... de partijen die samen eigenlijk het naoorlogse Nederland hebben opgebouwd. Ja, u weet tegenwoordig doen het CDA en de VVD net alsof ze er niets mee te maken hebben gehad. Of ze eigenlijk pas gesticht zijn na het jaar 2000... Maar ik moet u op dat punt licht teleurstellen. We komen daar nog verder over te spreken. En de feiten dat alles wat in Nederland tot stand is gebracht... tot die tijd dat dat het product is van de zogenaamde linkse kerk... daar heb ik ook al eerder over gesproken. En u weet, ik wil dat toch zoveel mogelijk onder ons houden... dat we niet overdreven voorstellingen krijgen... van de immense macht van die organisatie... Nee, als u kijkt eigenlijk naar de opbouw van de verzorgingsstaat, dan zult u iets heel paradoxaals zien als u terugkijkt historisch... namelijk dat de VVD en het CDA daar heel wat meer aan bij hebben gedragen... dan de Partij van de arbeid. Er ontstond dus eigenlijk een, een zeer brede beleidsconvergentie. Die partijen klonterden samen in een gedepolitiseerd... technocratisch beleidscentrum, zou je kunnen zeggen. Ik maak het steeds erger en erger. Maar als u daar nou even over nadenkt, ziet u dus dat ter linkerzijde en ter rechterzijde van die enorme klont in dat politieke centrum... politieke ruimte ontstaat. Want de VVD die ging regeren samen met de Partij van Arbeid... in paars 1 en 2. Uh, ja, waar de VVD, zoals u weet, niets mee te maken heeft gehad... dat ze daar toevallig in zaten, dat zijn ze... Ja, die waren waarschijnlijk allemaal hersendood toen. Maar anyway, ze weten er niets meer van. Paars 1 en 2. De twee vijanden van de Nederlandse politiek... gaven elkaar door het politieke centrum heen... via Hans van Mierlo een hand. Dat betekende dat de VVD ter rechterzijde van zijn standpunten... een enorm breed terrein openliet. En het was maar de vraag, het was maar wachten op degene... die de mogelijkheden van die enorme ruimte... ter rechterzijde van de VVD zou zien... Want onderzoek leert dat die ruimte er al was in 1994... en dat die er ook was in 1998. Nou, het wachten is op. Ten linkerzijde, als u er even over nadenkt... de Partij van de Arbeid was ook naar het centrum geschoven... en werd door velen in aanhang beschouwd... veel te liberaal geworden. Dus, hey, het lijkt zelf wel een neoliberale partij. Waar is het socialisme? In ons. Daar is het socialisme. In no time weet... Jan Marijnissen eigenlijk uit het totale niets van een lokale actiegroep... een breed vertegenwoordende politieke partij te maken. Ter linkerzijde van de Partij van Arbeid. En u ziet, ook daar was het terrein opengelaten. En u ziet dat in allerlei opzichten het de SP een populistisch fenomeen is. Zeker in het begin van haar parlementaire optreden... was het een typisch populistische partij... He, zo zijn we eigenlijk in Nederland aan, omdat alles in het centrum is samengetrokken... zijn we aan die populisten gekomen, waarover in principe later meer. Die beleidsconvergentie, Lubbers en Kok, die je gewoon... He, dus je zou kunnen zeggen Lubbers 1, 2, 3, 4, 5, maar we doen al 1, 2, 3 en Kok 1 en 2. Die beleidsconvergentie, dames en heren, heeft spectaculaire positieve resultaten gehad. Dat had een fantastische economische expansie in Nederland ten gevolge. Een enkeling zal nu al bij zichzelf denken... maar hoe zit het dan met de puinhopen van Paasje? Klopt dat dan niet wat Van Tuin zei? Nee, nee, vrijwel niets wat Van Tuin zei klopte. Ja, dat is nou juist zo eigenaardig... en daar zullen we een soort van verklaring voor moeten bedenken... Ja, het ging geweldig goed in Nederland. Het was sprake van een voorspoedige economische ontwikkeling... waar ik later nog wat qua detail op terug zal komen. U herinnert zich nog wel dat Wim Kok werd uitgenodigd door Tony Blair. Blair en Clinton nodigden Wim Kok uit om te laten zien... hoe wij in Nederland op een magistraal effectieve wijze... de zogenaamde third way hadden ontdekt. Een gouden middenweg tussen... Te veel overheid en te weinig overheid. Dus uh, precies de juiste mix van overheid en markt. Ja, of Kok dat nou zelf ontdekt heeft, dat weet ik niet. Of dat een min of meer toevallige ontwikkeling is geweest. Maar weet u nog dat Clinton zo met zijn arm om Wim Kok heen... dat vond Wim niet leuk. <lacht> Wim wordt niet graag aangeraakt. <lacht> Misschien door zijn macramee in de vrouw, maar, eh, niet door, maar niet door Bill Clinton. Ik weet niet precies wat er door zijn hoofd ging, maar je zag dat hij er niet gelukkig bij was. Terwijl ik nog eens zag dat Berlusconi zijn arm om Balkenende heen legde. En ik had de indruk dat Balkenende zelden zoiets fijn had beleefd als dat. Berlusconi, van populisme gesproken. U heeft laatst natuurlijk dat stukje wel op televisie gezien. Die man is minister-president in een van de grootste Europese landen met een lange, lange culturele enzovoort traditie. Er waren ook wel andere factoren, want we hadden zelfs een, een naam... voor datgene wat er gebeurde in de jaren 80 en 90, het poldermodel. Weet u nog? Er zijn ook andere structurele factoren... die dat poldermodel zo succesvol hebben gemaakt... De veel grotere participatie van vrouwen in de arbeidsmarkt... in de loop van de jaren 80 en 90. De sterke stijging van huizenprijzen, waardoor je geld kon lenen... waardoor je dan via je huis een motorbootje kon kopen. Ja, dat is het gekke dat veel volstrekt onnozele activiteiten... bijzonder nuttig zijn voor de economische expansie. U weet, als u echt iets wil bijdragen aan de economie... dan moet u een auto-ongeluk veroorzaken... Dat leidt tot een gigantische expansie. De auto moet gerepareerd worden, of misschien zelfs een nieuwe. Dan wordt het wrak naar West-Afrika getransporteerd, niets gaat verloren. U komt in het ziekenhuis, misschien komen er wel een heleboel mensen in het ziekenhuis. Nou, dat is helemaal een, een enorme bijdrage aan de groei van het bruto nationaal product. Het is echt. Je begrijpt niet dat dat niet van overheidswegen gestimuleerd wordt. Ja, net als het roken eigenlijk. Er is uitgebreid van uitgezocht dat rokers gaan zes jaar eerder dood... statistisch dan niet rokers. Die gaan dus dood eigenlijk voordat ze grote kosten gaan veroorzaken. Dan zou je toch... Dus, plus nog de accijns. Tel twee en twee bij elkaar op. En de overheid zou postbus 51 spotjes moeten doen. Steek er nog een op. In het kader van het landsbelang. En dan een tweede spotje. Terwijl u opsteekt in de auto. Zoiets. Maar nee, we worden weer belerend toegesproken. In die twintig jaar, dames en heren, zijn wij van een land... wat bungelde eigenlijk aan de onderkant van de toenmalige vijftien EU-leden... zijn wij een land geworden wat het fantastisch goed deed. En dat was ook... Er zit wel een beetje bubbelachtig aspect in het Nederlandse succes. Maar toch, als u denkt hoe beroerd Ierland eraan toe is... waar het nog beter leek te gaan jarenlang dan in Nederland dan ziet u eigenlijk dat ons succes veel hechter was gefundeerd. In diezelfde jaren, dames en heren, ook dat moet u in de gaten houden... dit is allemaal bedoeld om u in de trechter van de opkomst van het Nederlandse populisme te leiden. Het is eigenlijk een soort reusachtige eendekooi waar u al fladderend in zwemt op dit moment. In diezelfde jaren voltrok zich het definitieve uiteenvallen van het verzuilde Nederland. Dat we zeggen de kiezers en de partijen verloren hun traditionele ideologische en godsdienstige ankers. En het gekke is, eerst waren ze dolblij. En al na een jaar of wat heb je het gevoel, voelden ze zich ontheemd. Waar moeten we onze normen en waarden dan precies vandaan halen? En zodra mensen zich dat thuis op de bank gaat afvragen, niet waar, is de vraag naar de verlosser is eigenlijk betrekkelijk nabij. Wie gaat ons vertellen hoe we eigenlijk moeten leven? Ja, verlosser in dit geval met een grote V vanzelfsprekend. En bovendien natuurlijk, de traditionele kiezers waren in Nederland... zwevende kiezers geworden. Want als je niet verankerd meer bent in de Rooms-Katholieke Kerk... de PvdA, wat je er maar verder bij wil bedenken... en je zit thuis op de bank naar de televisie te kijken... dan krijgen we ook van een... Wetse parlementaire democratie... krijgen we met een hele mooie Vlaamse uitdrukking... de toeschouwersdemocratie. Dus u denkt eigenlijk, zo'n beetje thuis op de bank hangend... is er eigenlijk elke drie maanden wel weer een nieuwe verlosser. Er kan van alles en nog wat wezen. Doet u het vijf keer goed in een leuke talkshow... dan kunt u gewoon een nieuwe partij beginnen. Iedereen kan eigenlijk, die op de televisie bekend is geworden... kan moeiteloos een nieuwe partij beginnen... En hij krijgt altijd wel een zeteltje. Dus zelfs als alles tegen zit, heeft u vier jaar, zit u vier jaar in het parlement. Wordt heel redelijk betaald. Er is een prima, eh, hoe heet dat, zo'n wachtgeldregeling voor parlement, terecht overigens. Maar goed. Ja, dus we krijgen de verzuiling valt weg. Die structurering van de kiezers valt weg. De kiezers worden zwevende kiezers en zwevende kiezers en televisiekijkers en zo. Komen we aan een democratie die het mogelijk maakt, niet waar? dat begaafde praatjesmakers, schitterende kermisklanten... wonderbaarlijke oplichters, fabulanten en querulanten... dat die een prominente politieke rol gaan spelen. Ja, ik weet ook nog niet wie het is, maar het, het wachten is op. Het wachten is op. Hoofdstuk 4. Het populisme in Europa en Nederland. Ja, populisme in Europa. Eigenlijk de hele periode na de Tweede Wereldoorlog... zien we in Europa her en der populistische erupties. Dat is eigenlijk helemaal niets bijzonders... want populisme en democratie horen bij elkaar. Het een bestaat niet zonder het ander. Waar een democratie functioneert... zullen zich vroeg of laat populistische verschijnselen voordoen. En omgekeerd. De parlementaire democratie leidt vanzelf tot, zou je kunnen zeggen... Populisme is een indicatie dat er een werkende democratie is. De eerste grote populistische uitbarstingen heb je al in de 19e eeuw. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heb je halverwege de 19e eeuw een beweging, die al een hele karakteristieke naam heeft voor het populisme, de Know-Nothing-movement. De reden dat het die naam heeft, je dus zult zien dat het populisme vaak uitgesproken anti-elitair, anti-intellectueel, eh, dat men daar niks van moet hebben. Het moet allemaal zo gewoon. Mogelijk zijn. Iedereen moet er iets van kunnen begrijpen. Je zou kunnen zeggen: het populisme groeit in het niemandsland tussen de belofte van de parlementaire democratie aan de ene kant en de werkelijkheid van de democratie aan de andere kant. Want het woord democratie, natuurlijk, doet eigenlijk iedereen geloven dat het volk, dat zegt het woord al in zijn twee delen, volk en macht, dat het volk aan de macht is. Maar de crux eigenlijk van de parlementaire democratie... is dat het een enorm complex systeem is. Je denkt van het Nederlandse systeem met een Eerste en een Tweede Kamer... en een heel gelaagd systeem met provinciale staten... en gemeenteraden en een raad van staten. En wat we allemaal niet hebben, dan heb je nog een onafhankelijke rechter... waar de populisten meestal ook een broertje dood aan hebben... een onafhankelijke rechter. U heeft wel gezien dat in het nieuwe regierakkoord in feite al een stok in de spaken van de onafhankelijke rechter wordt gestoken... doordat men besluit tot minimumstraffen, kan u nu reeds aankondigen... door en door rampzalige maatregel, zoals in de Verenigde Staten is gebleken. Maar u weet, wij leren in principe nooit iets van elders gemaakte fout. Wij willen ze graag eerst zelf maken. Met het idee dat wij ze ongetwijfeld niet gaan maken. Maar we zullen zien, minimumstraffen, dames en heren... is zo'n beetje het stomste wat je kunt doen in een behoorlijk functionerend uh, juridisch systeem. Maar in die parlementaire democratie, die is eigenlijk zo complex... dat heel veel burgers, zeker als het wat minder goed gaat... en de burgers voelen zich onzeker. Er is sprake van onzekere economische tijden. Dan is er meestal ook sprake van sociale onzekerheden. Dan voelt de burger zich onzeker... en hij heeft het gevoel dat hij eigenlijk niks te vertellen heeft. Hij brengt zijn stem uit, één keer per vier jaar, maar... Maar die eikels, die doen maar. Hè. Ze doen maar in Den Haag. Want u weet, daar zitten ze ook nog onder een kaastolp. Ze hebben ook, ook plugjes in de oren... waardoor ze eigenlijk niet horen wat dat arme getijsterde volk... daar buiten de kaastolp, die geen plugjes in de oren hebben... wat dat volk eigenlijk te doorstaan heeft. En daar, in dat terrein, vinden we het populisme. Want het populisme claimt eigenlijk altijd dat het niet zal doen wat alle andere politieke partijen doen. Het populisme klinkt altijd dat zij het volk aan de macht zullen brengen. Zodra u iemand hoort zeggen van we moeten de macht weer teruggeven aan de burgers... dan weet u zeker dat u met een populist te maken heeft. Want de vraag is altijd aan welke burgers gaan we het eigenlijk teruggeven. Kortom het gevoel, de burgers hebben niks te zeggen, de partijen, de, de elite... De doctoranders, hoe je ze maar wil noemen, die doen maar raak. Maar de burgers moeten het weer voor het vertellen krijgen. We zullen zien hoe misleidend dit soort van retoriek natuurlijk per definitie is. Dat kunt u zelf ook uitstekend bedenken terwijl ik rustig voortpraat. Dan heeft u straks daar ook een antwoord op die zaak. Maar wees niet bevreesd, ik ga het ook nog even uitleggen hoe het in elkaar zit. De eerste omvangrijke populistische eruptie in Europa... dat was die van Pierre Pujade... Dat speelt zich af in Frankrijk in de jaren 50 van de vorige eeuw. Pujade kwam op voor de zogenaamde kleine man in een zeer snel moderniserend en zeer centraal bestuurd zoals u weet Frankrijk. Hij verzette zich eigenlijk tegen het verdwijnen van een traditionele kleinschalige middenstand. Er zat ook bij Pujade al een element in van belastingopstand. We moeten wel veel belasting betalen, maar de overheid doet geen reet voor ons. Ondertussen gaan wij in al onze kleine winkeltjes, in een kleine Franse dorp... en een kleine Franse steden, wij gaan allemaal failliet. En wij Nederlanders zijn daar blij om... zodat we nu min of meer goedkoop een huisje in Frankrijk kunnen kopen... in zo'n dorp eh, waar verder toch niks meer is. Of een Italiaans dorp, het maakt niet zo verschrikkelijk veel uit. Het is dus Pierre Poujade. Het jongste parlementslid van de Poujadisten was Jean-Marie Le Pen. Dus je ziet dat een lange continuïteit tussen het, het poesadisme, het populisme van de jaren 50... en het latere Franse populisme. En als u het nog verder door wilt trekken... komt die beweging deels, wortelt die in pro-nazistische groepen. Hè, zoals die nieuwe partij in Zweden... ook van die kant van het politieke spectrum afkomstig is. Dat is lang niet altijd het geval bij populisten. Ze hebben een zeer gevarieerde herkomst. Dat kan lokale autonomie zijn. Denk aan het Vlaams Belang, Vlaams Blok. Denk aan de Lega Nord. Het kan Jurk Haider zijn... die wel degelijk in zekere zin de woordvoerder was... van een nazisme waarin Oostenrijk nooit mee is afgerekend. Oostenrijk is een geniale kleine natie. En die, zoals u weet, alle Oostenrijkers... stonden in 1938 met witte bloemetjes langs de weg... toen de nazi's binnentrokken. En na 1945 zei ze, ja, wij waren de eerste die bezet zijn... Die bloemen, dat was maar schijn. We deden net alsof. Ja, daar begon de Jean-Marie Le Pen. Overigens een zeer begaafde spreker. Dat is iemand die, die gedeeltelijk als gevolg van zijn retoriek het relatief ver heeft gebracht voor een populist. Want de grote vraag bij populisten is: zijn lagen ze erin om ooit aan de macht te komen? Ja, dan nee. Kijken we naar de jaren zestig, dan zien we eigenlijk dat het populisme zowel links als rechts kan zijn. Dat heb ik u geloof ik al verteld. Want in de jaren zestig is het populisme in allerlei opzichten juist een links fenomeen. Niet helemaal zoals ik u zal laten zien, maar toch wel voor een gedeelte. Want denk maar aan het feit dat in de jaren zestig al die radicalen die in de jaren zestig links waren die zeiden, ja, de parlementaire democratie, dat is een schijndemocratie. Dat is helemaal geen democratie. Dat is eigenlijk een totalitaire consumptiesamenleving. Dus de arbeiders werden systematisch onderdrukt met Opel Kadets. <tie> kleurentelevisies, wintersportvakanties. Eigenlijk wilden zij zich uiten in kunstzinnige richting. Zij wilden banen laten groeien in allerlei opzichten. Maar ze zijn omgekocht, niet maar door het monopoliekapitaal met autootjes en televisietoestellen. En probeert u het maar, het lukt altijd weer. Heel begrijpelijk, want wat heeft u liever? Dat u leert macramee of dat u een opel cadet heeft. Ja, die heten teg <lacht> het tegenwoordig anders, die heette tegenwoordig Volkswagen Golf... maar dat doet er in feite helemaal niets toe. En ook alle klassieke elementen van het populisme... De, overigens de burgers heten in de jaren zestig niet de burgers, maar de arbeiders. Dat is waarschijnlijk voor het laatst dat we het woord arbeider hebben gehoord... Nu heten ze burgers, maar toen waren dat nog arbeiders. En die werden dus, ja, de elites die deden maar raak. De kiezers zouden de baas moeten worden. De arbeiders zouden eindelijk van zich moeten laten horen... en de macht moeten overnemen. Ik weet niet hoeveel van mijn latere wetenschappelijke collega's... ik niet met verflenste stenseltjes bij het station hier heb zien staan... waar het dan op stond dat de arbeiders nu eindelijk moesten kiezen... Het is ook heel opmerkelijk dat veel linkse populisten van toen, van de jaren zestig... nu vaak sympathie hebben voor de rechtse populisten van nu. En daar zit een systematiek achter. Want hun idee is altijd geweest dat het volk, de arbeiders, de burgers... de dienstmeisjes, zo je met Lenin wil spreken, die moeten aan de macht. En als er iemand verschijnt, een ogenschijnlijke verlosser van het volk... dan is dat toch iets waar je sympathie voor moet hebben. Hoeveel mensen niet waren van links... zijn je nu juist heel actieve... columnisten en propagandisten... van nieuw rechts. Dat zijn al die mensen die die lange weg... hebben gemaakt van links... helemaal naar rechts. U zult zien dat ook Fortuin... deze pelgrimstocht heeft... ondernomen. Wat naar mijn idee altijd een doorslaggevend... bewijs is voor het feit dat ze nooit gelijk hebben. Ze hadden niet gelijk toen ze... ultralinks waren dat de arbeiders werden omgekocht met open kadetten... en zij hebben nu ook geen gelijk. Ja, dus het populisme van de jaren zestig is grotendeels links... al zullen we in Nederland een heel opmerkelijk voorbeeld zien... van een heel vroeg populisme van rechts. En ik denk wel dat je het populisme mag noemen. De eerste manifestatie van een modern populisme... zoals dat wij dat nu zien in West-Europa... deed zich voor Ik kondigde u al aan in Denemarken. En was eigenlijk een onderdeel van die belastingopstand... Want in Denemarken trad een man op met grote theatrale gaven, want die moet je hebben als populist. Als je niet in principe een soort mislukte cabaretier bent, dan kun je het wel rustig vergeten. Je moet gevoel hebben voor charades, toneelstukjes, de dramatiek van het moment. Als je niet op het volkomen achterlijke idee komt om na je uitverkiezing door het congres te zeggen... At your service. Ja, je zou zeggen, bel het riach, maar nee. Maar nee. Bovendien waarom in het Engels, als je eigenlijk helemaal in Engels spreekt. Ook heel zonderling. Maar goed. De wereld is vol van raadsel. Ja, de eerste manifestatie was dus in Denemarken... en dat was van een meneer Mogens Glistrup. En in 1972 verscheen hij op de televisie... en hij legde aan de televisiekijkers uit... dat hij helemaal geen belasting betaalde... door allerlei handige constructies die hij had. En hij zei, dat kunt u ook... En dat sloeg zo enorm aan dat hij bij de volgende verkiezingen... met 28 zetels in het Deense parlement verscheen. Zijn partij heette de Vooruitgangspartij. En inderdaad, voor de modale belastingbetaler leek dat wel een hele vooruitgang. En wat ik u al zei had, bijvoorbeeld het enorm leuke idee... Ik heb het altijd een enorm leuk idee gevonden om de defensie van Denemarken af te schaffen. Dat had volgens hem toch geen enkele zin. En om een bandje te draaien op de internationale golflengtes in het Russisch. Wij geven ons over. Wij, wij geven ons over. Wij geven ons over. Wat dat betreft ben ik wel een beetje teleurgesteld in het Nederlandse populisme. Dat zou op dat punt nog wel wat interessante bezuinigingen tot stand kunnen brengen. Maar ook de hele combinatie van verbale provocatie en theater... was bij Mogens al aanwezig. Zo begaafd was hij dat hij in de gevangenis terecht is gekomen. Hij weigerde namelijk belasting te betalen. En als u maar lang genoeg weigert om belasting te betalen... dan komt u tenslotte in moderne landen in de gevangenis terecht. Toen hij er weer uitkwam is hij eigenlijk op het verkeerde pad geraakt. Er is een ruzie in die partij ontstaan. Er is een splitsing in die vooruitgangspartij ontstaan. En uit die splitsing is voortgekomen een hoogst interessant fenomeen... namelijk de Deense Volkspartij. Onder leiding van Pia Kjersgaard. En die Deense Volkspartij die heeft eigenlijk een heel interessante wending doorgemaakt. Want u ziet eigenlijk dat die mogens glisteren... een soort extreme vorm van het neoliberalisme vertegenwoordigde... geen belastingbetaling enzovoort... Dat neoliberalisme is in de loop van de jaren 80 en 90... geadopteerd door de regerende elites. En dat betekende dat die populistische partij... dus een nieuw mobilisatiepunt moest hebben. En die vond die partij natuurlijk in hetzelfde probleem... als waarin al die populisten in de jaren 80 en 90... hun mobilisatiepunt hebben gevonden... in de emigratieproblematiek. En daar heeft die PIA, ik noemde maar even PIA maar dat u wel weet dat het dus niet Pia Dijkstra is, maar Pia Kresboor. Daar heeft die Pia een enorm handig programma uitgeformuleerd. Wat ook frappant veel doet denken aan het programma van de PVV. En het zal u niet verbazen dat Pia heel goed is met Geert. En dat zij waarschijnlijk ook wel verstandige adviezen aan hem heeft gegeven. Die Deense volkspartij namelijk, die is fel tegen immigranten... Die gelooft ook in het immense gevaar van de islamisering van onze samenleving. Die gelooft ook dat de Koran gelijkgesteld kan worden aan Mein Kampf. Die is uitgesproken tegen de Europese Unie. En tegelijkertijd een groot voorstander van de Verzorgingsstaat. Dat dus Als alle reden om aan te nemen dat die enorme switch die Wilders gemaakt heeft he, van extreem liberaal naar een sympathisant van en handhaven van de verzorgingsstaat, dat die eigenlijk uit de koker van die Deense volkspartij komt. En dat is natuurlijk een heel opmerkelijk feit. Hier zie je dezelfde switch. Wilders begint als een extreem vertegenwoordiger van het neoliberalisme... op de rechtervleugel van zijn eigen partij, de VVT. Ik herinner u er even aan dat het een liberale, liberale partij is. Liberaal, weet u wel. Liberaal, vrijheid, gelijkheid... Ook tegen de toetreding van Turkije tot de EU. U vindt daar in feite dit enorm handig mobilisatieprogramma. Heel veel mensen begrijpen niks van de EU, dus daar zijn ze tegen. Ze zijn ook tegen dat Turkije lid wordt, want er ja, komen er 80 miljoen moslims bij. Ze zijn niet tegen de verzorgingsstaat, want dat is merkwaardig genoeg... heeft het neoliberalisme in zijn saneringsdrang van de verzorgingsstaat. Dat heeft tegelijkertijd weer geleid tot een, een verdere opkomst of stimulering van het uh, populisten. Maar wat u tenslotte natuurlijk ook zich steeds moet uh, realiseren... is dat populistische partijen zijn tegenpartij. Het zijn partijen waar mensen op stemmen... ja, ach, meneer dondert erop met al die klerenlijnen. Als u zou kijken naar de, naar de stembureaus in Nederland... waar de PVV de grootste partij was... dan ziet u merkwaardig genoeg... ziet u in allerlei dorpen langs de Maas... ziet u dat de PVV waar, zoals ik geloof al gezegd heb, geen allochtoon te vinden... valt de PVV de grootste partij is. Daar zit dus bijvoorbeeld ook een element van lokaal sovinisme zit er dus in. Hè? Ook een tegenpartij. Dus er zitten meerdere elementen in, maar de drijvende kracht... de emotionele kracht wordt uiteindelijk geleverd... door de onrust over, de verontwaardiging over een omvangrijke immigratie... waarbij men dan voornamelijk let natuurlijk op... Moslimimmigranten, omdat heel veel andere immigranten, zoals ik ook al verteld heb, eigenlijk niet als zodanig herkenbaar zijn. Nu even iets over het Nederlandse populisme. Dat vertoont in de jaren zestig eigenlijk de trekken die ik al zei. Het is grotendeels links van karakter en heeft dan twee varianten, namelijk een nette liberale variant, Hans van Mierlo, een van de netste mensen ooit in de Nederlandse politiek, maar wel een populist. De ouderen herinneren zich zijn toespraakje. Wij maken ons zorgen over Nederland. En waar moet het heen? En we hebben het idee dat het systeem niet meer werkt. En het systeem werkte prima, maar er kwam niet uit wat zij hoopten dat eruit zou komen. Dat is eigenlijk een klassieke klacht. eigenlijk. Voornamelijk waren dit VVD'ers uit Amsterdam. en U weet, dat is een heel apart slag. Dat zijn namelijk liberalen. En D66 wilde eigenlijk het hele systeem op de schop nemen. Dat is een karakteristiek van alle populisten, dat ze systeemvijandig zijn. Dus het bestaande systeem, dat moet opgedoekt worden. En D66 bepleit het districtenstelsel gekozen minister-president, referenda. Nou ja, de hele bekende kerstboom van middelen om de burger aan de macht te brengen waarom mensen die daarvan grote voorstanders zijn... zich nooit hebben afgevraagd waarom landen waar we dat allemaal hebben... gekozen minister, president of president, referenda, districtenstelsel... die zouden eigenlijk ideaal democratisch moeten functioneren. Zou je zeggen. Neem de staat Californië. Maar ja, kun je toch niet zeggen dat dat zo is. Die functioneren net even... Ondemocratisch, of als u wilt, beperkt democratisch als systemen die dat niet hebben. Er was namelijk helemaal niks mis met de Nederlandse politiek. Alleen hadden de confessionelen tot 67 de meerderheid. Ja, dat is heel vervelend. Die konden net doen waar ze zelf zin in hadden. En dat hebben ze ook 50 jaar gedaan. En daarna zijn ze ervoor gestraft. Op zichzelf is er niks mis mee wanneer één specifieke groep... in dit geval, en toen nog ARCH en, en KVP... wanneer die de absolute meerderheid in het parlement hebben. Die kunnen besluiten dat, dat, je, ja, dat je nou eenmaal geen vers brood mag eten op zondag. Dan kunt u wel lullen dat u dat zelf wel wil... maar dat willen zij niet en uh, dan is het verboden. Dus dan moet je klandestien naar België fietsen. Want de katholieken zijn er altijd veel losser in geweest in dat soort van dingen. Katholieken zitten er helemaal niet mee dat je op zondag vers brood gaat eten. Kun je Parijs kun je gewoon een vers croissantje krijgen op zondag helemaal geen probleem. Maar een staphorstje, nou sowieso geen vers brood laat staan een croissantje. Dat zouden ze waarschijnlijk als een absoluut dieptepunt van zondigheid zien. Een croissantje, het woord alleen al. En de vorm, daar is ook. oeh. voor ja, dat wat betreft D66, een hele wonderlijke politieke beweging... die, zoals u weet, nog steeds bestaat... maar die nooit één van haar kernpunten heeft weten te realiseren. En die eigenlijk als enige verdienste heeft... dat ze ooit de VVD aan de PvdA hebben geplakt... ten tijde van de Paarse jaren. Dat vond ik op zichzelf overigens zeer verdienstelijk. Nou, dan had je natuurlijk de studenten, links, de arbeiders aan de macht. En nou, dat hebben we daarnet al behandeld, dat thema. En dan is er natuurlijk nog iets... Hoogst interessant in Nederland, namelijk de Boerenpartij. Waar we voor het eerst eigenlijk een manifestatie zien in Nederland. De Boerenpartij is denk ik goed te vergelijken met het Franse poujadisme. Het verzet tegen een, een centraliserende en dwingende staat... want het ging om de verplichte bijdrage aan het landbouwschap... Dat was Boer Koekoek en, en dat was een breed verzet in de agrarische kring... tegen die dwingende contributie van dat landbouwschap. En dat kon je nog wel begrijpen. En dat zou betekenen natuurlijk dat Boer Koekoek aanhang had... in Bennekom en in Lutjebroek en nou ja, overal waar dit speelde. Maar er was iets veel merkwaardigers aan de hand. Want in 1967 krijgt Boer Koekoek zeven zetels in de kamer. En het blijkt dat grote delen van de oude wijken van onze grote steden... hebben op Boer Koekoek gestemd. Omdat Boer Koekoek de essentie van systeemvijandigheid was. En ik kan u verzekeren dat u denkt dat er wel leuke tv-uitzendingen zijn geweest... maar de aller, allerleukste tv-uitzendingen die wij sinds de opkomst van de tv in Nederland hebben gehad... waren de politieke uitzendingen van Boer Koekoek. Een man met unieke gaven. Het wonderlijke is, dat realiseert ook niemand zich... dat Boer Koekoek tot 81 in de Kamer heeft gezeten. Weliswaar met het steeds minder en minder met de Boerenpartij. Maar interessant genoeg heeft hij op de valreep van zijn vertrek... uit de Kamer, lek op, zijn partij een andere naam gegeven. Rechtse Volkspartij. Hij zag aankomen, u ziet hoe, je, hoe langzaam de wolken zich aan de horizon samenpakken... en dat die boer Koekoek bij al zijn gekkigheid dat toch... misschien dat die pony het hem hadden ingevluisterd geen boer Koekoek zag het een beetje aankomen... maar het heeft hem niks geholpen, want het jaar hij verdwijnt uit de Kamer. En wie verschijnt er in 82 in de Kamer? Hans Janmaat. In principe de eerste die zag dat dit een politiek mobilisatiepunt zou kunnen zijn. Maar hij heeft er niets van terechtgebracht, zoals u weet. Daar zie je aan dat als je niet de juiste persoon hebt. Want u weet als u hem gevraagd wordt bij een, misschien een examen wat u moet doen. geef een definitie van charisma. dan zegt u dat wat Jan Maat niet had. <lacht> een hopeloos geval. Oh, als u nooit op de televisie hebt gezien, zult u zien: een hopeloos geval. Het gek is. Koekoek heeft nog een soort geheimzinnig bennekomstcharisma. Maar er was natuurlijk nog iets anders aan de hand. Dat Jan Maat door de hele politieke groegemeente doodgezwegen werd. Dat hij nergens bij werd betrokken als Jan Maat het woord nam in de Tweede Kamer... vertrok de hele rest naar de koffiekamer. Of ze zaten er al. Dat is interessant om u dat te realiseren. Wat Geert Wilders zegt is in geen enkel opzicht... fundamenteel afwijkend van wat Hans-Janmaat zei. En ondertussen zijn we dat al zo volkomen normaal gaan vinden... dat Geert Wilders doodgewoon meedraait in het Nederlandse politieke spel. En ik zag een paar flitsjes van die gemankeerde Koninginnedag. En ja, hij stond erbij alsof hij er uh, een volstrekt vanzelfsprekend... en normaal onderdeel. Ik zag hem zelfs gezellig praten met Plasterk. Goed, ja, dat was ons populisme in de jaren zestig. Dat was een heel links, voornamelijk links populisme. Hè, maar steeds het thema toch: de macht moet terug aan de arbeiders, de burgers of zo u wilt, de boeren die tegen hun zin geld moeten betalen aan het landbouwschap. Dan komen we nu eindelijk aan in feite de structuur van het populisme. Hoe zit het populisme in elkaar? Waar kunt u altijd aan zien dat het gaat om populisten? dat kunt u in de allereerste plaats zien... omdat het woord volk weer terug is in het politieke vocabulaire. In mijn generatie was het woord volk... Dat, dat is een verdacht woord, het volk. U weet wie het altijd over het volk hadden. En u wil eigenlijk de kern van de hele populistische politieke theorie... voor zover je überhaupt van een politieke theorie kunt spreken... is dat het volk echt bestaat. Dat het volk een levend, coherent en homogeen mechanisme is. En dat het volk soeverein is. En deugdzaam. Want als er iets mis is, ligt dat nooit aan het volk. Het volk is natuurlijkerwijze deugdzaam. Als er iets mis is, ligt dat aan de elite, de politieke partijen... de gestudeerden, nou, u, u, u verzint maar wat. Eigenlijk de anderen. Iedereen die niet tot het volk hoort. Want het volk... Je wordt altijd exclusief gedefinieerd. Het volk heeft ook een geschiedenis en een identiteit. Ze hebben het altijd over de identiteit van het volk... die ook steeds bedreigd wordt door de anderen. Wie dat dan ook precies mogen zijn, dat kan variëren van tijd en plaats. Maar het volk bestaat. En het volk heeft, het bestaat niet alleen... Het volk heeft ook een wil. Het volk wil bepaalde dingen wel. En het volk wil bepaalde dingen niet. Het hele uitgangspunt van het populisme is nou juist... om dat volk aan de macht te brengen. Om dat volk aan het woord te laten. Om dat volk datgene te laten doen wat het volk gezien die volkswil... en die culturele identiteit onvermijdelijkerwijs moet doen. In zijn eigen belang eigenlijk. Het interessante is wel of u nou tuin leest, of u naar de website van Geert Wilders uh, surft, of wat u ook precies doet, of u gaat naar Rietenverdonk, dat het nooit helemaal precies duidelijk wordt wie het volk eigenlijk is. Vaak is het volk, blijkt eigenlijk alleen maar die personen te zijn die het eens zijn met de populisten. Waardoor het volk dan weer een stuk kleiner wordt, natuurlijk. En vaak is ook de identiteit van het volk, daar wordt ons eigenlijk helemaal niets over duidelijk. We zijn nu al negen jaar hebben we het over de identiteit van het Nederlandse volk... die wordt bedreigd door de moslims natuurlijk, door de EU niet te vergeten... door de mondialisering vanzelfsprekend, door de elites, die helemaal niet deugen... Van, door de Amerikanisering, maar wat er dan bedreigd wordt... wat precies uw identiteit is, als ik u even zie als een deel van het Nederlandse volk... er waren tal van intellectuelen waarbij je denkt van die zou het toch eigenlijk wel een beetje beter moeten weten... dan te denken dat wij een vaststaande identiteit hebben. Ja, het is interessant om te weten als er dan het volk... laten we eens even hypothetisch aannemen, het volk bestaat. Het heeft een exclusieve identiteit. Hè. Daar vallen, dat begrijpt u ook wel, de moslims buiten... en van alles en nog wat valt er buiten. Ik val er ook buiten, maar om een praktisch ja, voorbeeld te geven... ik ben een verraaier... Maar wat is het dan precies? En omdat niemand het schijnt te weten... heeft het dagblad Trouw een onderzoekje onder de lezers gedaan. Wat denkt u nou dat kenmerkend is voor de Nederlandse identiteit? En ik ben de meeste vergeten, maar de eerste drie heb ik onthouden. Die vond ik namelijk enorm curieus. Wat denkt u dat nummer één stond als karakteristiek voor de Nederlandse identiteit? Nummer één was oliebollen. <lacht> oliebollen, ja. Dat is heel karakteristiek. Er is geen volk in de wereld met een zo grondige wandsmaak als het Nederlands. Nu nummer twee. Nu, nu weet u een beetje welke richting u het zoeken moet. Nummer twee. Wat denkt u? Was het maar haring. Dat vind ik al heel sympathiek. Hè? Denkt u aan die 17e eeuwse schilderijen met zo'n glaasje bier en haring... een stukje brood erbij. Misschien zelfs een, een, een pijpje. Nee, nummer twee was rookworst. Ja, een ander, een ander weerzinwekkend product van de Nederlandse kuk. En nou, nou, nummer drie. Ja, nee, niet rook, niet stroopwafels of zo. Nee, nu nummer drie. Dat is ook heel karakteristiek, overigens. Nee, het, u moet het in de culturele. in de sociaal-culturele hoek zoeken. Nummer drie was gezelligheid. Oh. Toen had ik een constructie gemaakt. Ik, dat leek mij enorm leuk dat dan een, op een avond een Nederlands gezin zich ongans eet aan oliebol en rookworst. Een oliebol, stuk rookworst. Een oliebol, een stuk rookworst. Dat het hartstikke gezellig wordt. En dat dan aan het eind van de avond het gezin de ambulance moet bellen. En dat ze dan checken of die binnen dertien minuten aanwezig is. Hè? Want u weet, het is dertien minuten. Hè? Zijn ze te laat, dan kunt u overgaan tot lichamelijk geweld. Ja. En ook het wonderlijke idee, dames en heren, dat gezelligheid een, een exclusief Nederlands artikel is. Dat ze vaak in België als het gezellig begint te worden zeggen... nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ben je nou als een scheet opgehouden? Hè? We zijn hier niet die stomme Rotterlanders, hè, met hun gezelligheid. Straks moeten we nog oliebollen gaan eten. Nee, alleen wij kennen gezelligheid. Daar ziet u aan dat, dit was een breed publiek... voor zover trouw door een breed publiek wordt gelezen... maar daar ziet u aan dat we geen idee hebben... wat die identiteit zou kunnen zijn. Ik zal daar later ook nog wel iets over zeggen... maar dit was wel een, een, een mooi moment omdat het zo aangeeft... hoe, hoe onnozel het idee van een, een vaste Nederlandse identiteit eigenlijk wel is. Ik ga toch nog even door... Als het volk bestaat, dan begrijpt u dat de macht op enige wijze terug moet worden gegeven aan het volk. Want de macht is aan het volk ontstolen door de elites. Moet je ook in de gaten. Hoe hebben de elites dat gedaan? De elites hebben namelijk een magnifieke, satanische methode verzonnen om het volk uit elkaar te spelen. En die methode bestaat uit de politieke partijen. De politieke partijen suggereren dat het volk verdeeld is over alle mogelijke politieke standpunten. GroenLinks en met PVV, en het kan van alles en nog wat wees. Maar in werkelijkheid is die verdeeldheid eigenlijk georganiseerd door de elites. Die door die verdeeldheid eigenlijk precies kunnen doen en laten waar ze zelf zin in hebben. Terwijl het volk in de kou staat. Kunnen ze als de rookkorst niet verwarmen, dan komt het op neer. En nu is de tweede crux van de populistische beweging... is dat de populistische beweging... zijn vaak bewegingen, niet altijd, maar meestal bewegingen... de leider is een hele bijzondere figuur. De leider is in principe degene... die langs een, een niet rationeel beschrijfbare, instinctmatige weg... weet wat die volkswil is, want ja... Eigenlijk verstandig mensen zeggen: Ja, volk, volk, volkswil, hoe ga je dat vaststellen? Eh, hoe moeten we dat doen? Ga je opinieonderzoek houden? Maurice de Hond neem je in dienst om te kijken wat de volkswil is. Nou, dan weet je dat de volkswil elke dag totaal anders is. Dat moeten we niet hebben. Dat kan niet goed wezen. En daarom hebben we de charismatische leider. Want de charismatische leider weet in een soort van symbiotisch proces met dat volk wat het volk daadwerkelijk wil. Daarom is het ook helemaal niet erg dat het misschien helemaal geen democratische beweging is. Dat doet er niks toe. Het gaat in feite om die unieke band die er is... tussen de leider aan de ene kant en het volk aan de andere kant. He, vandaar dat de leider altijd een sleutelfiguur is in de beweging. Zonder die leider is de beweging niks. We zullen dat later zien. Als Pim Fortuyn leeft bij Nederland verlaat... dan schrompelt dat in elkaar niet waar als een ballonnetje wat lek geprikt is... En als die dood is, dan schrompelt de LPF ook in elkaar... als een ballonnetje wat lek geprikt is. En wij weten allemaal wat er met de PVV zou gebeuren... als Geert zou besluiten om naar Israël te emigreren. De kans dat Hero Brinkman er iets van gaat maken... nee, daar dan, dan word je al direct een beetje lacherig van. En dat hele gezelschap... ik weet niet of u dat wel eens nader bestudeerd heeft... maar je vraagt ook altijd af waar ze ze precies vandaan hebben... Of ze speciaal opbellen. Uh, ja, het zijn allemaal zakenlui die kort geleden op een enigszins uh, rare wijze failliet zijn gegaan. Of, nou. het, het is een klassieke collectie van 12 ambachten, 13 ongelukken. Zo, zo ziet het de... Dat was met de LPF niet anders. Dat, dat Kennelijk trekt dat, dat soort van mensen die het gevoel hebben dat ze niet eerder een kans hebben gekregen. Dat ze nu in feite eindelijk een kans hebben om te worden wat ze zouden moeten worden. U zult zien dat het fortuin zelf werd gedreven door dat idee... dat hij ooit een grote kans zou krijgen, ooit iets bijzonders zou verrichten. Wat kunnen we daar nog meer van zeggen? Ik zei al, het volk wordt altijd bedreigd door de anderen. Dat kan naar de tijd en de omstandigheden kan dat nader ingevuld worden. Dus dat waren de kapitalisten in de jaren 60. En nu zijn het dan natuurlijk de moslims die in feite ook in Nederland onderdeel zijn van een mondiale samenzwering... die geleid wordt vanuit een grot in Waziristan. En, nou, u heeft het niet zo in de gaten, maar het is vijf voor twaalf. Dat is een ander typisch herkenningsaspect van alle populisten. Het is altijd vijf voor twaalf. Als we nu geen draconische maatregelen nemen, dan is het te laat. Het is nooit kwart voor twaalf of dat je zegt vijf over half elf of zo. Nee, het is altijd vijf voor twaalf. Een ander typisch aspect van alle populisme is paranoia. Het idee dat een relatief kleine groep u denkt in uw gezond verstand... van nou, dat zal zo'n vaart niet lopen allemaal Nee, Dat ziet u dus totaal verkeerd. Het is een beetje J. Edgar Hoover, de chef van de Amerikaanse FBI... die zei, er zijn... De Amerikaanse communistische partij heeft meer leden... dan de bolsjewieken hadden toen ze de revolutie in Rusland maakte. Kortom, we staan op het punt om door de communisten overgenomen te worden. Ja, niet van buiten, maar van binnenuit. Dat is typisch de waanzin aan de macht. Dat is hetzelfde idee dat wij door 5% islamieten... geïslamiseerd zouden kunnen worden. Dank u voor uw aandacht. Ja. U luisterde naar de hoofdstukken 3 en 4 van het hoorcollege... dat professor Maarten van Rossum vorig seizoen gaf. In de Studium Generalen van de Universiteit van Utrecht. Ze is allemaal op cd gezet door de Home Academy eh, voor NRC Academie. Nou, volgende week verder. En eh, nou, dit was het duizendste uur van de Nacht van het Goede Leven. Dat je het even weet, hè? Joho! En eh, doen we nog even een leuk nummertje van Moes Ellison. Your mind is on vacation. Dat past leuk bij dit college. Sitting there, yacking right in my face. I guess I'm gonna have to put you in your place. You know, if silence was golden, you couldn't raise it down. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. You quoting figures and dropping names. You telling stories about the days. You're over when things ain't funny. You're trying to sound like the big money. You know if talk was criminal, you'd lead a life of crime. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. That life is short, talk is cheap. Don't we'll be making promises that you can't keep. If you don't like this little song I'm singing, just grinning bad, all I can say is if the shoe fits a it, and you must keep talking, please try to make it rhyme. Because your mind. And your mouth is working all the time.